Twee uur. Het NOS-journaal. Door Megens. De VVD en de PvdA stemmen in met het regeerakkoord. De onderhandelaars van VVD en PvdA werden het de afgelopen dagen eens. En nu hebben ook de fracties ja gezegd. VVD-leider Rutte na de vergadering van zijn fractie. De reactie van de fractie is dat dit een evenwichtig pakket is. Uh, een pakket wat Nederland sterker uit de crisis zal laten komen. Uh, maar voor de verdere toelichting verwijs ik u naar de persconferentie... later middag plaatsvindt. PvdA-leider Samson zei dat zijn fractie hem steunt. De fractie realiseert zich hoe belangrijk dit is. Hoe belangrijk dit akkoord is voor Nederland. Ze realiseren zich ook dat er goede punten voor de Partij van de Arbeid in staan waar we mee verder kunnen. Ik heb het mandaat gekregen om het af te ronden. Dat ga ik nu doen. De onderhandelaars zetten nu de puntjes op de i... met de informateurs Kamp en Bos. Later vanmiddag wordt het regeerakkoord gepresenteerd. Demonstranten hebben de uitbreiding van een petrochemische fabriek in de Chinese stad Ningbo weten tegen te houden. Na drie dagen van felle protesten beloofden de autoriteiten gisteravond te stoppen met de bouw van een fabriek waar chemische ingrediënten voor polyester worden gemaakt. Volgens omwonenden heeft het grote aantal vervuilende fabrieken in Ningbo geleid tot een stijging van het aantal kankerpatiënten. De protesten begonnen eind vorige week toen boeren de weg naar het industriegebied van Ningbo blokkeerden. Afgelopen weekend gooiden woedende betogers stenen en flessen naar politieagenten. VN-gezant Brahimi is teleurgesteld over het mislukken van de wapenstilstand in Syrië. Vrijdag werd een bestand van kracht dat vier dagen zou duren, maar diezelfde dag werd het al geschonden. Brahimi zegt dat de Verenigde Naties voorlopig niets zien in een vredesmissie in Syrië. Ook vandaag, de laatste dag van het bestand, wordt er in Syrië weer gevochten. Bij een bomaanslag in Damaskus zouden tien mensen zijn omgekomen. Gevechtsvliegtuigen voeren aanvallen uit op buitenwijken van de hoofdstad... waar veel tegenhangers van Assad zich ophouden. Er moeten duidelijke regels komen voor automobilisten... zodat die beter kunnen reageren op ambulances en andere hulpdiensten. Dat bepleit het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid. Gisteren raakten vier mensen gewond... toen een ambulance met hoge snelheid tegen een personenauto botste... Volgens het Veiligheidsinstituut moeten weggebruikers betere aanwijzingen krijgen... dan tot nu toe gebeurt bij rijlessen. Dat betekent bijvoorbeeld laten zien dat je het voorhoudingsvoertuig hebt opgemerkt. Dus geef bijvoorbeeld met je richtingaanwijzer duidelijk aan... dat je hem hebt gezien en wat je gaat doen. Laat een baan die vrij is, laat die ook vrij voor de hulpdiensten. Ga vooral niet plotseling remmen. En wijk niet uit naar gevaarlijke plaatsen zoals de berm. En rij bijvoorbeeld ook geen kruispunt door rood licht op... als er van achter een voorhoudingsvoertuig aankomt.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 Nu bij iedere Lexus CT200H uit voorraad winterbanden met lichtmetalen velgen cadeau. U heeft dan al Lexus CT200H met 14% bijtelling vanaf 29.990 euro. Welkom bij Lexus. Oscar is 7 en dat viert hij. Met een lang weekend Dublin, samen met alle drie zijn medewerkers. Want 7 jaar zelfstandig ondernemer, dat is iets om trots op te zijn.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 EO. Dit is de dag. Elsbet Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, moord dat u luistert naar Dit is de dag. Dat concept, regeerakkoord lezen, wat verwacht u ervan? We gaan het zo direct bespreken. Heeft u wel iets gezien? Ik heb het al gelezen. Bent u tevreden over de inhoud? Ik kon het binnen. Het is uh, radiostilte. Ik hoop dat de fractie ermee gaat stemmen, maar daar gaat uiteindelijk de fractie over. Het is uh, radiostilte. Nog steeds? Ja, dit is de dag dat VVD en PvdA elkaar definitief hebben gevonden. CDA-leider Sibrand Buma, krijgt u nu met wat er allemaal bekend is... zin in de oppositiebankjes? Meneer ik Buma? Echt, de oppositie voeren, dat is een kans, dat is geen straf. En zo zit ik er ook in. We hoorden het eerste deel van uw zin niet. Misschien kunt u het nog een keer herhalen. Nou, dan nu de hele zin. Ja, graag. Om de oppositie dat toch goed te kunnen beginnen. Uh, oppositie voeren is wat mij betreft een kans en geen straf. Ik heb het afgelopen weekend ook tegen de partij gezegd. En die voelt dat ook zo. Nou, straks uh, waarschijnlijk zo rond vier uur is de, de persconferentie... van premier Rutte en PvdA-voorman Diederik Samson. En op deze zender houden we u natuurlijk van alles op de hoogte. Dit is ook de dag dat orkaan Sandy roet in het eten gaat gooien... bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Oud-Amerika-correspondent Max Westman. goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Hoeveel invloed heeft Sandy nu al op de campagne? Nou, hij heeft in deze de campagne al stilgelegd. Zowel Obama als Romney voeren op dit moment geen campagne meer. Uh, voor wie deze orkaan uh, uiteindelijk politiek... Het fijnst gaat worden. Uh, ja, dat laatste te bezien. Uh, het, het mes kan aan twee kanten snijden, wat dat betreft. Vanavond gaat de theatervoorstelling Haantjes in première. Dennis van der Ven, jij doet voor het eerst de regie van een stuk. En Peggy, Vri Peggy Vrijens, jij speelt maar liefst tien rollen in het stuk. Dennis, uh, Haantjes, uh, wat, wat is een haantje? Ben je dat zelf bijvoorbeeld? Nee, ik absoluut niet. Ik, ben, uh, nou, ik denk eigenlijk dat er in iedere man wel een haantje huist. Uh, een haantje is iemand die uh, iets te hoog van de toren blaast. Of juist iemand die denkt, ik hoef helemaal niet hoog van de toren te blazen. Alles gaat zoals ik dat wil. En zijn er ook vrouwenhaantje, Peggy? Ik denk dat die er zeker bestaan, ja. En, en jij? Ik, uh, ik moet wel een beetje een haantje zijn, wil ik me staande houden in al dit mannengeweld. Ja. De dichter bij de dag is vandaag Rickert Zuiderveld. Zijn gedicht hoort u tegen half vier. Wilt u meepraten? Ga dan naar onze website. Dit is de dag.nu of reageer via Twitter. En dan kunt u het beste de hashtag DIDD gebruiken. Maar eerst gaan wij naar Den Haag. VVD en PVDA hebben ingestemd met het regeerakkoord. En dan is het tijd natuurlijk voor reacties. En Wilco Boom in Den Haag, die sprak met de Partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid, Hans Pekman. Ik ben tevreden. Het is een hele moeilijke tijd. Er zijn heel veel uh, bezuinigingen. Uh, wachten er op ons. En dat is zwaar, denk ik, voor iedereen. Maar ik vind het wel een herkenbaar PvdA-profiel. En gaat u het ook verdedigen op het congres? Gaat u het met een positief advies aan de leden voorleggen? Eerste bestuursvergadering, daar loop ik niet op vooruit. Dus dat gaat u eerst bespreken met het bestuur vanavond? Ja, zoals dat gaat. En dan? Dan komt er vanavond ook al een pre-advies in de richting van de leden? Dat zou heel goed kunnen. U zegt, uh, u, zei dat u uh, noodzakelijk, ziet dat het noodzakelijk is dat er veel vervelende maatregelen komen. Die zitten dus wel in dat regeerakkoord. Ja, natuurlijk. Het is niet alleen een feest. Maar de afgelopen dagen is er natuurlijk heel veel naar buiten gekomen. Over het regeerakkoord. En even los van of alles waar was. Als je miljarden moet bezuinigen met elkaar, dan, dan is het niet alleen gemakkelijk. Niet alleen gemakkelijk, maar voor u wel te verdedigen? Ja, wat anders, anders zou ik het nog veel meer een probleem vinden. Maar we zullen zien vanavond hoe het bestuur erover denkt. Um, de fractie heeft een aantal pijnpunten. Zei u uh, Betekent dat ook dat er nog concrete wijzigingsvoorstellen zijn... van de fractie voor het uh, regeerakkoord? Nee, maar daar zeg ik verder niks over. Ik spreek verder niet over de fractie, maar het is natuurlijk logisch... dat als je zoveel geld moet bezuinigen, dat dat niet zeg maar, uh, zonder moeite gaat... En, en voor mensen in het land. En dat realiseren we ons ter degen in ieder geval wel. En waar vallen de hartsteklappen? Daar zeg ik verder nu niks over. 16 miljard bezuinigen, dat is heel veel geld. Ja, natuurlijk is dat heel veel geld. En als dat heel makkelijk zou kunnen, dan hadden we het al een paar jaar geleden moeten doen. Want anders zouden we ons moeten schamen. Dus er zitten gewoon moeilijke keuzes bij. Alleen ik denk dat de opgave voor ons allemaal in dit land om eruit te gaan werken. Stil te blijven staan bij hoe het is. Want dat kan niet zo. Is dit een regeerakkoord op basis waarvan u verwacht dat het kabinet uh, de rit kan uitzitten? Als dat niet zo was, zouden ze er niet aan moeten beginnen. Want ik denk dat Nederland ook zijn buik vol heeft om iedere keer uh, naar de stembus te gaan. We moeten ook een keertje met elkaar iets afmaken. Ja, maar en denkt u dat dit een basis is om het inderdaad te kunnen afmaken? Ja, dat denk ik wel, dat dat kan. Ja, en voor wat... Willers kan er heel veel in dit land, hè? En waar is dat dan aan te danken? Waar is het aan te danken? Nou, waar, voor... waar is het aan te danken als, dat, als, als het nu wel zou lukken om uh, een kabinet weer eens de rit te laten uitzitten? Aan de wil om dat te doen en onderling vertrouwen. En de absolute zeg maar, uh, richting die wordt ingeslagen door het kabinet... is toch eentje van onderling vertrouwen en de wil om Nederland weer vooruit te helpen. Toch waren de tegenstellingen groot. Toch... Laatste vraag. De tegenstellingen waren groot in de verkiezingscampagne. Laatste vraag als mag. De tegenstellingen in de verkiezingscampagne waren groot. Um, is dat... Hoe kan het dan dat er in krap twee maanden tijd toch een regeerakkoord is? Omdat zeg maar, alle puzzelstukjes van die verschillen die waren natuurlijk al duidelijk. Ik bedoel, we lopen hier al een tijdje rond met elkaar. Alles is uh, 150 keer doorgerekend. Dus er zitten geen verrassingen meer in. Maar de verschillen zijn heel groot. En die blijven ook heel groot tussen ons en de VVD. Maar u legt het vanavond met een positief adv uh, advies over in het partijbestuur? Ja, en We zullen zien wat het partijbestuur ervan vindt. Daar loop ik niet voor uit. Oké, okay, bedankt. Ja, welke boom sprak met een iets wat tegenstribbelende Hans Spekman... partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Die had er zin in. Ja. Uh, misschien wel net zoveel als zo, u, zo, meneer Buma. Ja, ik vond ook dat hij wat, uh, uh, wat wisselvallig reageerde. Ik lag ook een beetje aan de kwaliteit van de lijn, dat moeten we erbij zeggen. Oh, ja, zeker. Ik hoop ja. dat deze lijn beter gaat worden. Ja, u klinkt heel stabiel. Dank u wel. Ja, ja, ja. Dat is een goed begin. De lijn dan, hè? Maar goed. Wat is dit voor een dag voor u? Ja, het is voor mij ook alweer bijzonder. Omdat natuurlijk de laatste keer dat er een groot akkoord kwam... was ik er zelf bij betrokken. En dan ben je bezig met die afronding. En nu hoor ik bij diegene die uh, zal horen... wat zometeen op de persconferentie wordt gezegd. Ja, want u heeft helemaal niets meegekregen... via de binnenlijn, heet dat, geloof ik. Nee, wat dat betreft hebben de onderhandelaars... Een, een, een, zoals ook al door hen zelf gezegd... een radiostilte betracht. Nou, de laatste... De dagen en week is natuurlijk heel veel naar buiten gekomen in de media, dus de contouren van wat er gaat gebeuren beginnen zo langzamerhand wel naar buiten te komen. Ja, maar intern van uh, Rutte of Samson heeft u niks gehoord? Nee. nee. Nou, ik vraag dat ook een beetje omdat het natuurlijk toch nog steeds geen meerderheid is in de Eerste Kamer voor deze coalitie. Daar is kennelijk geen rekening mee gehouden? Nou, dat is natuurlijk wel een van de vragen die aan de, de, de onderhandelaars gesteld moet worden. Um, het is een feit dat de coalitie een meerderheid heeft in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer. Nou, het is aan hen om uh, de Eerste Kamer straks te overtuigen van de juistheid van hun plannen. Maar ze hebben niet iets gedaan om bijvoorbeeld in dit stadium af te tasten of andere fracties bepaalde problemen zouden uh, vinden. Uh, zou u dat gewaardeerd hebben. hebben? Nou, Ik denk dat het wel had kunnen helpen uh, voor, de, voor de zekerheid hoe het in de Eerste Kamer Gaat. Ik geloof dat ze gesproken hebben met de voorzitter van de Eerste Kamer. Maar ja, die kan natuurlijk ook niet namens fracties spreken. Maar um, afgelopen zaterdag hebben we ons congres gehad... en daar heeft onze Eerste Kamerfractievoorzitter Elko Brinkman ook gezegd... wij steunen wat wij goed vinden, maar we steunen niet wat wij niet goed vinden. Dat gaat ook voor andere fracties gelden. Dus ik denk niet dat deze coalitie te snel moet denken... dat ze de meerderheid in de, tweede, in de Eerste Kamer wel achter zich hebben. Ja, dat klinkt een beetje als een waarschuwing. Ja, nou als een, als een serieus punt waar deze coalitie wel mee rekening moet houden, ja. Zeker. Ja. Dan even naar de, in, naar de inhoud. U zei zaterdag op dat uh, congres waar u het net al even over had... dat de middeninkomens de klos zijn. Uh, hoe weet u dat? Nou ja, ik, ik ben bang dat dat in he hele sterke mate gaat gebeuren. Kijk, dit is natuurlijk toch een, een paarse uitruilcoalitie geworden. Waarbij de ene helft zo nu en dan zijn zin krijgt en dan de andere helft. Maar in beide gevallen is het de burger die eronder leidt. En als ik kijk naar de hypotheekrenteaftraak... zelfs als je net een hypotheek hebt gesloten... met de gedachte dat je zeker was... ben je niet meer zeker van wat er gaat gebeuren. De zorgpremie... wordt. Ja, maar, in... maar ook laten we het even één voor één doen... voordat we ze allemaal heel snel doen en, uh, en niet goed. Nou, nog één ding vooraf, want elke coalitie is toch een uitruilcoalitie. Coalitie, meneer Buma? Nou, wat ik nu, mij nu zo opvalt, is dat deze coalitie niet meer zegt wij staan samen voor iets, maar zo makkelijk. Ik, ik moet ze straks natuurlijk horen zeggen: zegt van ja, we ruilen uit. De ene keer krijgt de ene zijn zin, de andere keer de andere zijn zin. Dat is natuurlijk een systeem wat je kan kiezen, hè? dus daar wat dat betreft moeten ze het vooral doen. Maar ik zeg wel dat ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid daarvoor. Dus nee, als... maar het is toch altijd als het meerdere partijen regeren met, regeren met elkaar... Dat, dat, dat de een wat krijgt en de ander wat neemt. Zo, zo werkt het toch gewoon? Klopt. En uh, Het CDA heeft natuurlijk veel in regeringen zelf gezeten. Maar het feit dat deze coalitie zich eigenlijk bij de start al... voor ging nemen om via uitruilen... dus niet een, een gemiddelde te zoeken, niet een gezamenlijke noemer te vinden... maar je eigen punten, zeg maar één voor één naar voren te kunnen brengen... en in te koppen, dat dat hun bewuste keuze is geweest dat is nieuw geweest bij de start van de onderhandeling... om dat zo expliciet te maken. Dus he, als jij je zin krijgt op het ene punt, dan mekker ik daar niet over... maar je, dan moet jij er weer niet over mekkeren als ik iets anders binnenhaal. Dus daar zit het verschil in met eerdere coalities... en waar dat toe moet leiden he, in zijn totaal... dat moeten we straks zien als het uh, akkoord naar buiten komt. Want bent u dan bang dat het een weinig samenhangend kabinet wordt? Uh, nou ja, heel veel hangt ook af van de, van de samenwerking tussen de verschillende mensen. En ik heb wel vanaf het eerste moment gezien... dat ze echt als grote vrienden meteen zijn gaan samenwerken. Dus, wat dus dat zit heeft, wel goed het, dan, die samenwerking? Dat kan, dat ja. kan. Ja. Heel, op, op zichzelf ook verrassend snel na de verkiezingscampagne waar ze... Uh, zich presenteerden als elkaars tegenpolen... maar toch bij uh, de eerste presentatie, een week na de verkiezingen... heb ik ook zelf vooral gezegd, er waren het echt twee dikke vrienden geworden. Ja, ik heb daar al en en felicitaties, felicitaties voor gezien van Alexander Pechtold... en van Arie Slob, geloof ik, maar van u nog niet. Feliciteert u daar ook mee? Met het resultaat? Nee, met de snelheid. Ja, de snelheid verdient zeker een felicitatie. Zeker, want het is een van de snelste uh, formatieperiodes geloof ik zelfs sinds de oorlog. En ik denk wel dat het van belang is... dat als je de snelheid bespreekt, dat je ook moet kijken... wat komt er precies uit. Ja, maar dat... ik vind dat bij de, bij de crisis die we nu hebben... hoort een, een voortvarende formatie. Maar ik ga pas reacties geven in de zin van een felicitatie of niet... als ik ook gelezen heb wat, wat de precieze inhoud is. En dan... Uh, komt de volgende rol? Ja, laten we dan even over die hypotheekrenteaftrek aftrek praten. U had het net even over. Daar lijkt het voorstel te, staan, uh, te zijn dat je uh, steeds minder mag aftrekken. Althans, als je een hoog inkomen hebt: hè, 52% mag je nu aftrekken. als je dat uh, ook voor je salaris uh, betaalt. Maar dat wordt steeds minder en er wordt teruggebracht naar 38% over. nou, wat was het? Uh, heel veel jaren. Ja. En daarvoor in de uh, plaats gaat de belasting dan uh, een beetje omlaag. Is dat een goede uitruil, wat u betreft? Nou ja, het is een uitruil waarbij de mensen die een huis hebben gekocht een nadeel ondervinden. Mensen die een huurhuis hebben, om maar even zo te zeggen, een voorbeeld, voordeel Maar je hebt ook weer een voordeel, toch, omdat die, omdat die uh, de, de belastingspercentage naar beneden gaat? Ja, klopt. Wat dat betreft is het dus, als je het over het geheel genomen bekijkt... als ik het goed begrijp, uh, hetzelfde effect... dan is de grote vraag, waarom doe je het dan? Want waarom maak je het dan moeilijker voor mensen die net een huis hebben gekocht... Uh, om dat af te lossen, want je, het betekent gewoon... dat je per jaar je lasten omhoog ziet gaan. Nou, dat krijg je dan weer terug in de belastingen. Dus ik moet zeggen dat het een operatie... is. Daar, daar is waar ik echt precies van zeg... daar wil ik dan de toelichting ook wel eens op horen. U snapt maar, het nu nog niet. Nou, ik begrijp niet... dat je uh, mensen die dus net een huis hebben gekocht... in de overtuiging... dat zij een aflossingsvrije hypotheek hadden... met een bepaald aftrekpercentage... dat je ook die zekerheid wegneemt. Ik kan het me voorstellen, daar zijn we als CDA ook voor... dat voor mensen die een huis nog moeten kopen... dat je het systeem daarvoor... Verandert En toe gaat naar verplicht aflossen. Want hmm. we moeten van het systeem af. Maar dat je ook in strijd met alle toezeggingen van de VVD nu mensen die het net een huis gekocht hebben daarmee opzadelt, dat haalt een stuk zekerheid weg. Namelijk de zekerheid dat je de hypotheek die je sluit ook op die manier kan blijven aflossen en op die manier kan blijven aftrekken. Ja, en daar zit mijn kredietpunt. Zegt kritiekpunt. u dit onbetrouwbaar? Nou, ik vind dat je wel veel uit te leggen hebt. Kijk, wat, wat, wat, uh, wat nou Mark Rutte heeft gedaan... is in de verkiezingscampagne zo van... nou, ik hoef het niet uh, als een breekpunt te benoemen. Want Top wees prioriteit niet bang. was het, hè? Ja, wees niet bang, ik kom er toch niet aan. Maar de werkelijkheid is dat de verkiezingen nog niet zijn geweest... of ook die zekerheid is weg. Ja, u zegt, ik wilde echt wel meer over weten waarom ze dat doen... en waarom ja. ze het op deze manier doen. Ja. Ja, dan een ander punt, wat naar buiten is gekomen... ontwikkelingssamenwerking, wordt een miljard op bezuinigd? Ja, dat vind ik dan typisch zo'n voorbeeld van een uitruil. Uh, de VVD wilde veel bezuinigen op ontwikkelingshulp, de PvdA niet. Nou, de PvdA doet even zijn oog dicht en de VVD krijgt daar een miljard. Wat ik van belang vind, is dat we weten wat ze dan precies willen. Want ontwikkelingssamenwerking, daar zit heel veel onder. En ook ik vind dat je op termijn niet moet kijken naar het bedrag... maar naar de effecten. Maar als je er een miljard afhaalt dan ben je wel heel veel aan het weghalen. En ik wil weten hoe ze dat precies doen... en uh, waar we geen geld meer aan toe, naar, naar toe brengen straks. Ja, want u was op zich ook akkoord met een bezuiniging van 750 miljoen. Hè? Die zat in het Die is uiteindelijk niet uitgevoerd... maar daar heeft u wel uw handtekening onder gezet toen. Ik heb toen. Wij hebben toen inderdaad, een, een, een, als het akkoord naar buiten was gekomen... Ja. had daar een bezuiniging van op termijn 500 tot 750 uh, miljoen opgezeten. Dus ja, dat, dat is de is reden een... dat ik zeg... Met minder kan het. Een miljard is heel veel. We hebben dat in de tijd ook allemaal bekeken wat er dan gebeurt. Nou, de Partij van de Arbeidstreeuw, de moord en brand... toen er überhaupt aan ontwikkelingssamenwerking gekomen werd... al bij de eerste euro. Zij zullen moeten uitleggen waarom ook van hun kant... dat blijkbaar toch niet zo... die internationale solidariteit die ze altijd zo hoog in het vaandel hebben... waarom die uiteindelijk ook wel een stuk minder kan. Ja. Dan even over het algemeen. Wat wordt uw toon de komende jaren? Wat kunnen we van u verwachten? Nou, u kunt van mij verwachten, zoals ik bij mijn eerste zin ook zei, dat ik oppositie voeren zie als een kans. Kijk, het CDA heeft een nieuw programma vastgesteld, een langetermijnvisie. Vanuit daar ga ik oppositie voeren. En wat ik wil zien, is dat deze coalitie niet alleen maar denkt aan herverdelen van inkomens of zoveel mogelijk bezuinigen. maar ook nog kijkt naar de kracht van die samenleving, wat daar voor goeds uit kan komen. Als ik bijvoorbeeld de menselijke maat vind, ik heel erg belangrijk. Als ik zie dat deze coalitie naar gemeentes toe wil van minimaal 100.000. Duizend inwoners. Ja, veel minder gemeenten, maar grotere. Daar staat wat tegenover. Daar staat een verhaal van de mensen in het land zelf... die ook nog een wens hebben, die ook iets voor elkaar willen krijgen. Dus, dus daar bent u niet enthousiast over? Nee, ik, ik vrees een beetje de terugkeer van de, de paarse agenda. En als ik zie die grote herendelingsagenda die we toen ook hebben gezien... daar is Nederland niet gelukkiger van geworden. En dat zijn dingen waar het CDA laat, zal laten zien dat er ook alternatieven zijn. Dat ja. is beter bestuur, maar het hoeft lang niet altijd... grootschaliger bestuur te zijn. Ik geloof dat D66 al heeft laten weten... dat ze oppositie gaan voeren voor het kabinet. Geldt dat ook voor u? Ik ga oppositie voeren voor het CDA. En voor de Nederlanders die bij dit kabinet zullen denken... is dat waar we op gestemd hebben. En heel veel mensen zullen dat denken. Die zullen niet verwacht hebben toen ze in het stemhokje stonden... Nee. dat ze dit ervoor terugkregen. En ook nog eens een kabinet, als we niet opletten... Wat met name de middeninkomens okay. met een hele hoge rekening opzadelt. Waar het steun verdient, zal het CDA steun geven. Maar waar het een alternatief zal moeten laten zien, zullen we dat ook doen. Na de klok van half drie praten we verder over hoe het met uw partij eigenlijk gaat. James Blunt, Stay the Night. Vanavond gaat het theaterstuk Haantjes in première. Het is gebaseerd op het gelijknamige boek van Kluun. En hier bij ons zijn theatermaker Dennis van der Ven. Normaal gesproken cabaretier, maar nu regisseur en actrice Peggy Vrijens. Tien rollen, neem jij maar liefst voor je rekening. Dennis, uh, het verhaal, waar gaat het over? Het verhaal van Haantjes gaat over twee reclamejongens... die uh, in 1998 uh, in eigenlijk hun klanten vooral bewieren... ook en hypnotiseren met belangrijke Engelse termen. Waardoor die mensen blijven terugkomen. En na vijf afspraken blijkt eigenlijk dat er niet echt iets is. Of durft de klant niet meer. En ze leven van de facturen die ze dan kunnen schrijven... op basis van die vijf uh, ontmoetingen. Uh, maar daar worden ze ook een beetje met de nek uh, om aangekeken... door de andere reclamejongens in Amsterdam. En vervolgens krijgen ze een gouden idee op hun bord. Namelijk homovlaggen. Homo een bevriende homo, Charles heet die... die, uh, die zegt uh, eigenlijk... zijn er heel veel vlaggen waar rood in zit. En als je nou in die vlaggen... De kleur rood vervangt door roze. Hebben al die landen hun specifieke eigen homovlag? En dat klinkt als een gouden idee, dus daar gaat het mee aan. Tijdens de Gay Games moet je. Tijdens zien. de Gay Games okay, staan. even ja. luisteren naar een fragmentje oh, uit toen het Wat oh. oh. De eerste week van augustus lopen hier kwart miljoen gays rond reken maar dat die zakgeld hebben. En wat denk je dat al die bezoekers mee naar huis gaan nemen? Een geslachtje. Na. Ah, een origineel souvenir. Wat is de kleur van de gay community? Roze? Juist. Een kleur die in geen enkele nationale vlag terugkomt. Ja, dus? Tijdens de Amsterdamse gay game zal elke landenvlag ook zijn eigen homoversie krijgen. Van wie? Van ons. <tie> Ja, Peggy, je hoorde jezelf. Was het heel erg? Ja, dat je is ook wel heel erg. Ja, <laughs> ik moet er altijd even aan wennen. Ja. Nou, ik, ik, ik merk, ik moet ietsje dieper in mijn stemmen. Ik moet even die Charles even lekker, lekker neerzetten. Ja, daar. Want Je speelt, je speelt tien, tien rollen in het stuk en dus ook Ongeveer, een aantal ja. keren man. Ja, ik speel regelmatig een man. En met Charles had ik de meeste moeite. Omdat je dan als vrouw een sportschoolnicht moet neerzetten. Dan moet je dus een vrouwelijke man neerzetten. Dus als ik dat doe, ben ik nog steeds de vrouw die ik was. Dus ja. ik moet daar in een soort tussenvorm zien. Dus je vinden. kan beter een mannelijke man spelen dan een vrouwelijke man. En dat ben ik nu aan het doen, ja. ja. Want ik heb toch van mezelf deze trekjes. Dus dan gooi ik iedereen en dan... Dus zwaai ik nu even met je handjes. Ik zwaai met mijn en, handjes. een ja. sportschoolnicht, dat is een bestaand fenomeen. Nou, ik denk dat iedereen zich dan wel weet voor te stellen... Okay. Wat, wat voor soort iemand dat is. Ja. Kluun heeft dat goed geschreven als lachwekkend goed gespanjeerde sportschoolnicht. Ja. Nou, dan heb je wel genoeg informatie. Oh, het boek inderdaad, waar het stuk op gebaseerd is, is, is van Kluun. Haantjes hebben we het nu dus over. Nou, jij noemt Dennis Haantjes uit de reclamewereld. Laten we het even hebben over Haantjes in de politiek. Bijna een nieuw kabinet. U hebben vast ook al wat namen voorbij horen komen. Zitten er Haantjes bij, Peggy? Nou, we hadden het er net even over. En uh, we vonden Mark Rutte eigenlijk wel alle twee best wel een haantje. Ja, want... Ja, een man die een beetje alles weglacht en een beetje met veel bravour zegt: oh nee, dat komt allemaal in orde. En ondertussen uh, ja. moeten we het nog maar bezien. Ja, Dennis ben je daarmee? Ja, ik ben het, nou ja, dat gebeurt volgens mij uiteindelijk toch wel behoorlijk van een hoog percentage dat wat Mark Rutte van plan was vooraf. Dus veel glimlachen op het moment dat andere mensen boos worden, maakt die mensen ook een stuk kleiner. Daarom zeg ik ook, ik, ik hoor dan bijvoorbeeld aan, aan meneer uh, Van Haarsma-Buma. Ik ons soms bijna, dan zeg ik bij Buma stemmer maar zo heet hij. Dat. Dat hij zit hier... toch in Den Haag? Ja, maar je mag gewoon Buma zeggen ook van Buma, oké. Ja, okay. ja dat, wordt, dat zijn toch mensen die ook een beetje om dat fenomeen Mark Rutte heen uh, lopen. Af en toe een beetje gaan stamvoeten en gaan dreinen. En ondertussen trekt Mark Rutte toch een beetje zijn eigen koers. Ja. En ja. ik denk dat zelfs meneer... Uh, Buma? Uh, nee, nee, ik heb nu onze PvdA, meneer Samson... Oh. daar ook gedeeltelijk een beetje in die rookwolk mee wandelt. Toch? Is dat, meneer Buma, herkent u zich in dit, deze schets... Nou, het is een wat een cryptische schets, moet ik zeggen. <laughs> u danst een beetje om het haantje Mark Rutte heen, is eigenlijk wat Dennis zegt. Nou, ik moet je zeggen, ik voel me helemaal plezierig op mijn eigen plek. Dus ik dans niet en ik zie niet alleen maar haantjes. Nee, want bent u zelf een haantje eigenlijk? Ja, ik wist toen jullie begonnen aan dit debat. En ik en luchten luchten luchten dat ik mee mocht luchten. Luchten. Voelde ik al aankomen dat we die vraag ergens zelf. Ik wilde ik eigenlijk afzeggen, maar goed. Ja, ik wou, nog, ik wou nog even afhaken. Maar ja, dat moeten moet jullie maar be beoordelen. Ik ben wel heel graag uh, aanwezig hier in het politieke debat. Hmm. Maar als dat niet zo zou zijn, dan zou ik ook een ander vak moeten kiezen. Hmm. Dus wat dat betreft, uh, misschien zijn we haantjes. Uh, maar het, het belangrijkste, ja, je zult dat begrijpen, is wat er uit de. Wat zijn het? De stavels van de haantjes komt. Ja. En daar gaat het nu zeker ja. om. Dennis en Peggy, jullie mogen even het oordeel geven. Is meneer Buma een haantje of niet? Volgens mij is er geen enkele politicus of politica nee. die geen haantje is. Ik denk is. dat je een haantje moet zijn om je daar in te te houden. Dat staat bovenaan halen. op je cv. Ja. Okay. Even over de journalisten dan. Max, ben jij een haantje? <kwijnt> <kwijnt> um, nou, daar had ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. <kwijnt> maar misschien wel, ja. Want, uh, waarom? <kwijnt> nou, ik denk sowieso als je uh, op radio of televisie bent... Uh, dus je via je stemgeluid of gezicht voortdurend wilt manifesteren... of daartoe in ieder geval bereid bent... moet je misschien wel een klein beetje een haantje zijn. Ja, uh, want anders, ja. anders doe je dat. Want niet. anders ga je toch lekker achter de schermen. Ja, okay. ja. Nou ja, misschien wel. Dat zien de kijkers thuis niet. Maar Max heeft een hanenpak ha aan nu. He, is dit een hanenpak? Ja, dit is nou. Oh, ik oh, heb je ja, een hanenpak donker aangekleed. We hebben een webcam, Dennis. Maar wacht even, hij heeft een donkere blouse en een donker jasje. Ben je dan de Is dat een hanenpak? Nee hoor, nee. Oké. Je probeert de luisteraars op een keer het te zetten. Jullie stuk. Die twee mannen van dat reclamebureau, die gaan dus aan de haal. Met hun gedrag. De vrouwen, Peggy, die lijken... Hè, in dat stuk. Ja, dat is het mooie van deze voorstelling. Het lijkt alsof de twee haantjes zeg maar, de hele tijd op de voorgrond staan. Maar het kan allemaal niet gebeuren zonder dat er een sterke vrouw op de achtergrond staat. Zij zien het allemaal, zij zien het gebeuren, zij zien de fiasco. Ze zeggen niks, oordelen niet. Maar uiteindelijk weet je, die vrouwen die hebben altijd al gelijk gehad. En die hebben het vanaf, vanaf het begin af aan gezien. Dus eigenlijk zijn zij de sterke, sterke personages ja. in Achter dat stuk. Achter ieder haantje staat een sterke vrouw. <laughs> ja, ja. Maar Dennis, is het dan zo dat vrouwen dan de haantjes doorzien... En, en, en, en niet reageren, maar toch wel weten dat het uiteindelijk toch wordt zoals zij het zelf willen. Hoe werkt dat? Krijgen nou, haantjes, haantjes dan toch niet gelijk uiteindelijk? Uh, nou, haantjes hebben nog wel eens de neiging om zo op te gaan in hun hanengedrag dat ze de realiteit een beetje uit het oog verliezen. Het is belangrijker om um, indruk te maken en belangrijk te doen en, en daar sneuvelt de realiteit nog wel eens. En in het geval van uh, Carmen, ook gespeeld door Peggy, die wordt in datzelfde jaar bijna zakenvrouw van het jaar. Ze wordt tweede. Um, maar zij blaat daar niet zoveel over. Zij wordt dat gewoon. En ze probeert ook af en toe Stijn, haar man, te, te waarschuwen voor het fiasco. Maar die jongen is zo bezig met zijn goede vriend dat idee er doorheen te drukken... dat hij gewoon negeert dat er alarmbellen afgaan. En vrouwen niet. zijn natuurlijk in deze hele wereld toch een beetje de diplomaten van onze samenleving. Ja, maar dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, is het, is het, het overwint het goede uiteindelijk toch? En wordt het haangedrag nou, niet beloond? Nou, ik vind het op zich heel leuk. In het boek van Kluun staan die vrouwen wat meer in de achtergrond. In de voorstelling staan ze juist heel erg in de voorgrond. En daar komt nog eens bij dat Peggy dat op tamelijk onaanvolgbare wijze doet. Dankjewel, en ze verkleedt zich zo vaak. En ze speelt <laughs> heel grappig. En daardoor wordt zij ook de vrouw die weliswaar in het verhaal op de achtergrond staat. Maar de actrice draagt bijna het stuk en draagt die twee mannen ook. Ja, maar Peggy, hoe doe je dat tien verschillende rollen in één stuk spelen? Uh, 23 keer verkleden in anderhalf uur. <lacht> maar dat lijkt me tamelijk vermoeiend, eerlijk gezegd. Uh, dat is het ook. Het is een rollercoaster voor mezelf ook, vooral achter de schermen. Als ik in de, de coulissen sta, dan is het heel snel. Want jij rent steeds op en neer. Eigenlijk. Ik ren steeds op en neer. En hulp? Is er iemand die de, je helpt? Ja, ja, ja, ik heb uh, Tess is mijn steun en toeverlaat. Want ik weet de helft van de tijd niet meer welk kostuum moet ik nu aan. Want je <lacht> komt af, ze komt uit een andere scène. Zij staat klaar met het groene vestje. Denk ah, ik word mout. En um, het is heel leuk, ik vind het voor mij juist de uitdaging... om zo snel uh, technisch te schakelen tussen al die verschillende personages... en ze elke personage ook een andere kleur te geven. Ja. Nog even voor de haantjes die in de, ongetwijfeld in de zaal zitten... te kijken naar jullie stuk. Mm. Wil je die naar huis sturen met een boodschap? wordt een kip? Of uh, vooral je ja, ja, gedrag? of zo? Luister naar de kippen. Dat is nou, um, uh, waar, de, waar de voorstelling uiteindelijk over gaat, is over vriendschap... en in hoeverre vrienden op de juiste momenten elkaar dus tot de orde roepen. Dat kan trouwens ook in de politiek zo zijn. Dat je samen een, een weg aan het bewandelen bent. En omdat je hem eenmaal ingeslagen bent... komt er niemand meer op het idee om, om hem af te breken, terug te gaan... of te zeggen, je fout toe te geven, zeg maar. Mm -hmm. En uh, in dit stuk is het zo dat uh, twee vrienden... er eigenlijk aan het eind pas komen dat ze er anders in stonden. Maar daar hebben ze het nooit over gehad. En, en de boodschap zou dan min of meer kunnen, kunnen zijn. Uh, je bent vrienden omdat je dat ooit hebt afgesproken. Maar het mooiste is omdat wel... Eens in de dus zoveel tijd te herijken. Ja, nou, het klinkt prachtig. Dankjewel. Vanavond de première in een nieuw Lamar En daarna gaan jullie op tournee. De informatie zetten wij op onze website. Dit is de dag.nu. Ja, het is half drie. We gaan luisteren naar het nieuwsoverzicht van half drie. Daarna gaan we verder praten met CDA-leider Siebrand Buma. Met welk verhaal gaat hij precies de oppositiebank in? En Max Westerman is er ook. Hoeveel invloed heeft orkaan Sandy op de presidentsverkiezingen? Is nu het nieuws met Dorot Megens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De parlementsverkiezingen in Oekraïne zijn niet eerlijk verlopen. Dat is de conclusie van de OVSE waarnemersmissie Volgens de voorlopige uitslagen wint de regiopartij van Janukovic de verkiezingen. De OVSE wijst erop dat Janukovic's partij overheidsgeld had om campagne te voeren. En verder is onduidelijk hoe partijen aan hun geld zijn gekomen... en was de media-aandacht niet eerlijk verdeeld, zegt de OVSE.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met aan tafel Dennis van de Ven en Peggy Vrijens over hun voorstelling Haantjes en Max Westerman over Orkaan Sandy. En u kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar de website Dit is de Dag.nu. Nu eerst Siebrand Buma en met welk eigen verhaal gaat hij de oppositiebank in? Ja, even de titel van het regeerakkoord, meneer Buma, bruggen slaan. Dat is een beetje het motto van het cda Kingsprogramma, of niet? Nou, het had bijna ons evaluatierapport kunnen zijn. Zeker. Oh, dat report, dat was heel kritisch hoor. Over Precies. hoe u het heeft gedaan. Ja. Er was niet brug. Oh, dat het moet gebeuren nu, bruggen slaan. Ja. Niet wat er gebeurd is. Iets met flats, toch? Ja, <lacht> daar gaat u uh, meteen de diepte in. <lacht> maar, maar ik het soms nodig. <lacht> ja, ik bedoel, de titel, de opdracht aan mij was intern bruggen slaan. Maar ik vind het wel. Uh, het is een, een, een, een titel waarvan ik zeg, van, nou, dat is goed om dat te gaan doen, bruggen slaan. Dus ja. we zullen afwachten hoe het uh, kabinet bruggen gaat slaan. Ja, Elspeth was nog mild, het was niet alleen flats. het was ook kleurloos en niet onderscheidend, was, volgens de commissie Rombaud. Dat was ik even vergeten, die heeft twee Ja, aan de... dat geeft niks, maar dat maakt het alleen maar erger. Klopte dat? Ja, ja ik dat... dacht dat ik er zaterdag wel van af was, maar nee, we gaan maar gewoon net. door. Ja. Ja. Nee, maar dat is nogal wat. Ik bedoel, u bent er overal bij geweest en dan zeggen ze achteraf, het was flats, het was kleurloos en niet onderscheidend. Wat heeft u nou zitten doen met elkaar? Ja, nee, de, de, de, wat, wat ik gewoon heel goed vind van die commissie, dat heb ik ook gezegd. Die hebben toch een, een, wel een rake analyse gemaakt van de afgelopen twee jaar. En ook wel de periode daarvoor, maar zeker die afgelopen twee jaar. En ik denk dat heel veel mensen zelf ook het gevoel hebben, en dat heb ik natuurlijk ook altijd teruggehoord. dat in die periode, het CDA, heel veel met zichzelf in debat was. en daardoor naar buiten niet meer scherp. Ja, dat hebben mensen kunnen zien en dat is ook bij de uh, verkiezingen gebleken. Maar u heeft ook een uh, rapport opgesteld met het Strategisch Beraad. Uh, het Radicale Midden heette dat, he. althans mm -hmm. werd het uh, geframed toen... Um, zijn die woorden daar ook op van toepassing? Flets, kleurloos en niet onderscheidend? Nou, dat heeft, dat heeft uh, Rombouts eigenlijk niet zo gezegd. Hij heeft het meer uh, laten zien door de manier waarop men in de partij... in die tijd tegenover elkaar stond. Waardoor je wel met een mooi inhoudelijk programma kon komen. Wat er ook was en wat ook waardevol was. Maar wat gewoon ja, in die periode overschaduwd werd... door andere dingen die er aan de orde waren. En hij heeft blootgelegd, vind ik... dat dus niet zozeer een gebrek aan inhoud in zo'n rapport van belang is geweest. Maar veel meer de discussie tussen de mensen onderling... naar aanleiding van wat er in 2010 gebeurde en de jaren daarna. En dat vind ik, dat is van belang, want je voelde ook in die zaal zaterdag... de herkenning bij mensen. En zo'n rapport is niet alleen blootleggen... maar ook een snaar raken bij de mensen die het aangaat. En dat heeft hij gedaan. Ja, maar daarmee is nog niet verklaard hoe uh, de opstelling van het CDA... Uh, zo kritisch wordt uh, betiteld, ook in de campagne. Nou dat dus, dus toch wel, want hij heeft dat vrij nadrukkelijk toegelicht. Niet zozeer op de campagne zelf, heeft hij ook gezegd... maar veel meer dat het door wat er daarvoor was gebeurd... de oneenigheid, hè, hij noemde een aantal o's, de oneenigheid... het gewoon onduidelijk was met welk beeld het CDA in die periode... naar voren kwam. Ja. Dus het maar is maar een... dat voelt toch ook wel voor u als... On, onplezierig gelijk, want u was degene die dat, die dat toch... moest doen op dat moment. Ja, want ik was fractievoorzitter. U heeft ik heb natuurlijk... daarin. Ik heb natuurlijk een belangrijke... rol gehad. Nou, de, de commissie... Kijk, ik ga nu naar de commissie toe. Hij heeft natuurlijk... heel duidelijk gezegd, het is een, een, een... proces geweest waarin mensen elkaar onvoldoende... troffen. In die zin, dat... bruggebouwen, wat, wat mij betreft ook... van toepassing is op wat we in het CDA gaan doen. Maar hij heeft niet specifiek... gezegd dat één bepaald dat de persoon meer dan een ander daarin schuldig is of iets dergelijks. Hij heeft gewezen op wat er binnen die partij is gebeurd. Daar heb ik zelf verantwoordelijkheid voor gedragen. Dat heb ik ook tegen het partijcongres gezegd. Anderen ook. Maar ik, zeker, ik ben er ook verantwoordelijk voor geweest. En het, het, het past ook om dat te erkennen. Ja, maar en, en hoe, hoe groot deel daarvan trekt u zichzelf dan aan? Nou, ik was natuurlijk als fractievoorzitter daar zeer bijna betrokken. En ik heb ook in mijn speech tot het uh, congres gezegd... dat het mij ook altijd diep heeft geraakt... dat het zo moeilijk was om mensen bij elkaar te brengen. Want u het... heeft het wel geprobeerd, toch? Ja, zeker. U heeft zeker. met iedereen gepraat. Ja, zeker. Terwijl de kritiek nou juist was, het gesprek is niet doorgegaan. Ja, zo, zo, het, het is meer... Een, een, kijk, Rombouts weet dat ik die gesprekken heb gevoerd... en weet dat ik daarin gedaan heb wat ik kon. Maar ook ik moet erkennen dat dat niet is gelukt... in die zin dat we die discussies bleven houden. Nou, daar vind ik dat ik ook verantwoording over af moet leggen. En daar ben ik ook helemaal niet bang voor. Het was heel moeilijk om dat te doen. Um, ik merkte dat die omslag wel ging komen. Dat, dat strategisch beraad wat u benoemd was... wel een moment in die periode dat heel positief was. Denk daarna aan de lijsttrekkersverkiezing... Waar een enorm enthousiasme in die partij terugkwam. En ik weet dat dat tijd nodig heeft. Dat herken dat ik. En dat snappen de, de, de partijleden ook. En tegelijkertijd zie ik, als er nu een nieuw kabinet komt. dat er enorm veel behoefte zal zijn aan een alternatief. wat niet alleen uitgaat van de kracht van bezuinigen en middeninkomens raken. maar juist de kracht uit mensen met een middeninkomen ja, halen. Maar uit de samenleving. Als die, halen. Als die conclusie van Rombout toch behoorlijk uh, heftig is. wat is er dan nu eigenlijk. er is toch nog niet heel veel veranderd binnen de partij. Dus hoe kunt u er nou zeker van zijn? dat dat niet zo blijft wat, wat wat wat is er wat is er anders dan de situatie die hij beschrijft nou ja dat is wel terecht hoe dat zegt want dat zegt Rombaut zelf ook het is niet zo dat je een rapport hebt dat gaat in een en ben je klaar ik ben ervan overtuigd dat nog waar pijn zit bij mensen, waarbij dat nog niet geheeld is... en nog heel veel werk te doen is, ook voor mij. Ook voor mij als politiek leider. En tegelijkertijd zal ik laten zien... dat er stappen vooruit genomen kunnen worden. Maar het is zonder meer waar dat het, het proces... zeg maar wat bij mensen ja, in hun hoofd ook is ontstaan van afstand... dat dat niet binnen één dag veranderd is. En dat ik dus ook als politiek leider daar een taak heb. En die taak die zal ik ook zeker op me nemen. Maar gaat u dan langs bij al die mensen? Gaat u ze opbellen? Gaat u met ze praten? Hoe moet ik dat ja, zien? Ja, zeker. Ja, ook. Ja, Mensen, mensen zelf ook horen. Ik vind het heel erg belangrijk altijd, ook in mijn vak... dat het niet zo is dat ik vanuit Den Haag uh, alleen maar via de media spreek... zoals ik dat nu doe, maar dat ik ook mensen zelf zoveel mogelijk spreek. En dus één op één het gesprek aangaan. Dat heb ik de afgelopen periode gedaan, dat wil ik ook blijven doen. Maar goed, dat is één zaak, één kant van de zaak. De andere kant van de zaak is dat het niet zo is... dat ik alleen maar één op één gesprekken de komende jaren aanga. Maar wil laten zien dat het CDA... Een CDA is voor de toekomst. Ik heb er ook gezegd, een sociaal hart. We praten vaak over een sociaal gezicht. Maar ik wil een sociaal hart zien in die partij. Dat staat naast de mensen. Mensen met lage inkomens. Maar zeker ook mensen met een middeninkomen. Gewone de leraar, de verpleegster, de politieagent. Die als ik de plannen een beetje nu zie komen, hard geraakt worden... door de voorstellen die er nu komen. En dat zijn ja. mensen die steun nodig hebben vanuit Den Haag. En die zal het CDA geven. Ja. Dennis, heb jij de campagne goed gevolgd? De CDA-campagne? Nou, of de campagne in het algemeen? Uh, ik heb hem redelijk goed gevolgd. Ik had er niet heel veel tijd voor. En hoe vind je dan dat BUMA hem nu analyseert? Um, ja, het is, het is een beetje. Ik vond het soms een beetje Treurig om uh, te kijken naar het verval van het CDA. Of gewoon, ik ben Buma af en toe eigenlijk ook als een van de grappigste mensen uit de hoek vond komen. Ja, vak is cabaretier, hè? Uh, de, heb je het tegen mij of tegen mij? Mijn vak is cabaretier, maar ik ben in de verkeerde wereld terecht gekomen. Zullen we ruilen? Ja, ja. Dan sleur ik dat CDA er weer doorheen. Ja, is goed. Nee, nou ja, wat ik het voornaamste eigenlijk vind. Uh, um, want, want hij zegt nu uh, dat hij met uh, de mensen één op één wil gaan praten, tegelijkertijd vind ik inderdaad dat. dat, dat ik had het idee dat als wij nu allemaal anderhalf uur ons mond zouden houden... Sibrand nog een tijdje zou zijn doorgegaan. Met ben de je dagen. bang dat hij te weinig luistert tijdens die gesprekken? Uh, ja. Oké, okay, maar hoort u dat? Nou, dan gaan wij een keer een één op één gesprek aan... en dan zwijg ik van begin tot eind. <lacht> heel goed, nou, dus ik kan ook heel gesprek goed, gesprek goed meer, ouwe natuurlijk. horen. Bij <lacht> ja, ja. ons stond staat er ook debat over de C van het CDA. You've got of... Nou, dat klinkt net iets anders dan <lacht> het goed is. Ja, ik hoor muziek. MUZIEK ik zie een nieuw CDA voor mij, waar de C geen letter is, maar een houding. We gaan die C, als het aan ons ligt, minder geprononceerd naar buiten dragen. Die C moet bij ons goed uit de daden blijken. Ja. Dus... We verlogen hem niet, u hebt mij goed verstaan, hè? Ja, snapte u waarom daarover gesproken moest worden, meneer Duba? Ja. Ik vind het trouwens een erg mooie compilatie. Nou, ik kijk, die ze aan graag gedaan. Aan. Ja, ja. ja dat, dat moet. Je moet als partij, als, het, uh, als je in een situatie zit zoals wij na de afgelopen jaren... dan merk je dat er ook behoefte is aan de, bij de leden... om te praten over wat nou precies de uitgangspunten zijn. En uh, dat was ook echt nodig op het congres. Maar dus als... Romboud zegt, de C moet minder geprononceerd aanwezig zijn. Ons was niet opgevallen dat hij zo ontzettend geprononceerd aanwezig was de afgelopen jaren. Nee, nou je hebt natuurlijk wat hij zegt, de rituelen uh, binnen de partij. En ik vind dat je daarover kan spreken. Wat doet hij gaan... daarmee? Ja, ik, ik, ik denk dat hij wellicht naar de cultuur in afdelingen kijkt. Ik, Als ik een heb... stukje uit de Bijbel lezen of zo? Ja, bijvoorbeeld. Van de... ik heb zelf toch een beetje de neiging om te zeggen... dat een afdeling ook zelf heel erg moet kiezen... hoe die een, een fractie of een, of een vergadering wil starten. Dus ik denk ook niet dat dat de kern was van wat... Um, uh, Romboud zei. Wat, wat, hij wel wel? Nou, wat hij wel zegt, en dat deel ik zeer met hem: wij zijn nooit begonnen als een partij die, uh, wij spreken, heel Nederland opdraagt christelijk te zijn. Integendeel, het is een partij waar de mensen zelf gedreven worden door idealen, maar deze samenleving is. Lang niet meer zo kerkelijk als een aantal jaren geleden. Maar mensen laten zich nog wel heel erg inspireren... door uh, zorg voor elkaar, oog ja. hebben voor elkaar. Niet maar... alleen eerst naar je eigen belang kijken. En dat komt voort uit die christelijke waarde. En wat mij betreft is het een C dat dus niet voortdurend mensen aanspreekt... op de vraag hoe christelijk ben je of hoe kerkelijk. Maar, maar dan, wat dan doe je voor een dan? ander? Maar gebeurde dat dan bij het CDA? Nou, we moeten wel erkennen dat heel veel mensen dat gevoel in ieder geval hebben. En dat uh, mensen ook nogal eens de gedachte hebben van... nou, er zit een nauwe band tussen een partij en de kerken bijvoorbeeld. Terwijl de werkelijkheid misschien al anders was, ja. maar het beeld was er. En ik vind het wel verstandig dat uh, Ton Rombouts die discussie niet heeft laten lopen. En dat is prima. Maar het gekke is nou juist dat uh, in 2006 was het... toen de helft van alle kerkelijke kiezers op het CDA... en het was nu nog maar een kwart. Dus ze zijn juist alweer gegaan bij u. Ja dat klopt. Ja, dat, en dan dat... zegt u dat we gaan minder kerkelijk doen, want dan komen die kerkelijke kiezen misschien weer terug. Nou, dat vind ik de een op één, hoor. Zo makkelijk kan je dat niet zeggen. Als het zo simpel was, dan, dan, dan zou je uitslagen bij wijze van spreken kunnen voorspellen. Maar ik vind wel dat, uh, wat, en zo zit ik er zelf ook in... het, het, het christen zijn of het je geloof hebben is niet alleen maar een vraag van... ga ik naar de kerk of niet? Nee, dat is hoe sta je in de samenleving. En heel veel mensen gaan misschien niet naar een kerk... hebben nog wel de, de letters van hun, hun afkomst, hun geloof uh, op hun papieren staan... maar doen er niet zoveel mee. Maar vinden wel dat we een samenleving moeten hebben... Waarin mensen oog hebben voor elkaar. Kijk, het appel van Jan-Peter Balkenende was ook een appel op waarden en normen. Mm. Dat kwam voort uit de christelijke achtergrond van die partij, maar kon je het niet één op één daarna vertalen? We zijn niet, wat dat betreft, een, een partij die de Bijbel voortdurend uh, dagelijks in het, in het handelen gebruikt. Dat kan volgens mij ook niet. Nee, maar dat deed dag. het wel niet, en daarom is het zo raar dat Romo het zegt: het moet minder. Nee, ik vind het dus niet gaar, omdat het beeld toch is dat dat blijkbaar een, een, uh, voor veel mensen onduidelijk is geweest. Okay. En ik vind dus het goed dat hij het doet. Ik vind ook dat je daar de discussie over moet voeren. Ik vind wel dat we, en dat zegt u terecht, daar hadden we in het verleden onze oprichters al als antwoord op dat we niet een kerkelijke partij nee. zijn, maar voor heel Nederland. Anton Dingenman die had vanmorgen in Trouw een nieuwe titel voor uw partij christenachtig, maar dus niet heel erg en christelijk democratisch appel. Nou, dat vind ik wat kort. Is dat wat? Nee, ik vind ik wat kort. Ja, <laughs> <laughs> <laughs> Meneer Buma, het ontstaat, u zegt van ja, we moeten daar duidelijk over zijn, over die zee. Er is natuurlijk al heel lang verwarring over de zee. En eerlijk gezegd moet ik zeggen, na zaterdag is die bij mij die helderheid niet heel erg toegenomen. Dus is dat niet vooral het probleem? Dat u er altijd maar zo'n beetje omheen danst en draait... en dat we eigenlijk nooit zo goed weten waar we nou aan toe zijn als het om die zee gaat? Nou, ik kan het niet helderder zeggen. Uh, en ik ga het ook niet helderder zeggen. Nee. En dat is dat we een samenleving hebben die uh, dan toch in andere woorden in ieder geval wellicht niet helderder... wij zijn een samenleving die voort is gekomen uit heel veel waarden... waarvan we misschien niet eens meer weten dat ze christelijk zijn... Zijn. Maar zorg voor elkaar. Niet alleen maar naar de overheid kijken als die iets moet doen. Maar ook kijken wat je zelf kan doen. M met je talenten omgaan. Je inzetten voor anderen. Dat zijn allemaal waarden die wij heel erg belangrijk vinden. En als je om je heen kijkt, dan zie je dat dat nogal eens weg is. En dat terug laten komen, zie okay. ik als een opdracht. En of iemand dan christelijk is zelf of niet. Als hij die waarden deelt, dan is hij wat mij betreft iemand waarvan ik zeg... Ja, wij strijden voor hetzelfde.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 Jellen Paper Tiger. Amerika wacht met angst en beven orkaan Sandy af. 66 miljoen Amerikanen zijn bracing for impact. Sandy's heeft al minstens 30 mensen in zijn march over de Caribbean This storm is monster size. of the United States. The last storm arrives. It storm force winds used to storms, explodes into a superstorm. Max Westerman uit correspondent in Amerika. Ja, de beurs is gesloten, de metro is dicht in New York en het openbare leven ligt helemaal stil. Wat kan er gebeuren als Cindy aan land komt? Nou, die kan een heleboel schade aanrichten. Want wat je ook al hoorde, het wordt daar een monsterstorm genoemd. En dat is het ook zeker. Als je kijkt naar de uitgestrektheid van die storm. Uh, 1100 kilometer in breedte. Eigenlijk de hele oostkust van de Verenigde Staten... kan door die storm getroffen worden. Ja. Dus dat heeft een enorme impact. Eigenlijk vanaf uh, zo een beetje het noorden van Florida... helemaal de kust omhoog Washington, New York... Overal zal men onder die storm te lijden krijgen. Mm -hmm. uh, ze hebben dus ja, ook extreme voorzorgsmaatregelen ja, genomen. Het hele, hele openbaar verkeer ligt al plat. Ja, 400.000 mensen evacueren in New York. Ik vroeg me af, hoe, hoe, hoe doe je dat? Ja, in de laag gebieden. Ja, met bussen. Uh, vooral natuurlijk mensen gewoon opdracht geven om zich er, ergens te melden. Uh, in New York kun je natuurlijk wel redelijk makkelijk... Uh, nog ergens anders komen. Mm -hmm. Maar die stad is op het moment is mui, muis stil. De, de metro uh, loopt niet meer, de treinen niet meer, er landen geen vliegtuigen meer. Uh, Wall Street Beurs, sinds 19. 88 geloof ik, was die uh, niet meer vanwege het weer gesloten, wel na 9-11 een paar dagen. Mm. Maar, um, en heb je zelf in de tijd dat je in New York woonde wel eens meegemaakt dat, dat je je moest voorbereiden op zo'n storm? Nee, ik heb het in New York, ik heb heel veel stormen in Amerika meegemaakt, het, het hoort een beetje bij het correspondentenwerk, uh, dat, uh, dat je ieder jaar wel een aantal stormen om, over je heen uh, ziet gaan en... Uh, uh, maar in New York, New York is eigenlijk geen stormgebied. Het is meestal in het zuiden van ja, de Verenigde ja, Staten. Ja. Dus, uh... nou, Barack Obama die waarschuwde de bevolking uh, zondag... ook om die orkaan heel serieus te nemen. Het is een grote en een zware storm, zei hij. En ik wilde hem nu graag even horen, Barack Obama. Maar we horen hem niet. Goed, hij waarschuwt. En wat opvalt is dat je dan een uh, president ziet zitten... zonder stropdas... Uh, met allemaal mannen eromheen. En uh, is dat dan ook allemaal zo zorgvuldig neergezet... zodat wij allemaal een daadkrachtig iemand zien... die over een paar dagen de verkiezingen hoopt te winnen? Ja, nou kijk, dit is natuurlijk aan de ene kant heel mooi voor Obama. Hier kan hij laten zien dat hij presentieel is, dat hij aan het werk is. Uh, dus dat hij uh, daadwerkelijk bezig is het land te regeren... en rampspoed te voorkomen. Dus dat is heel mooi. Je moet, je moet het vervolgens ook wel goed doen. Ja, Ik bedoel, alleen maar, alleen gaat, maar die ja. foto laten maken... dat je daar uh, leuke vrijtijdskleding tijdskleding bezig bent de boel te regen, dat is niet genoeg. Dat ja. heeft George Bush destijds ook gedaan... toen orkaan Katrina... Uh, voor de kust uh, bezig was. En uh, vervolgens heeft hij... alle verkeerde maatregelen genomen. En is de, uh, uh, de hulpverlening... naar Louisiana, naar New Orleans... buitengewoon traag op gang gekomen. Ik bedoel, pas daar, daar was ik zelf bij. In New Orleans. En ik heb gezien hoe mensen in het centrum van de stad... vier dagen lang moesten wachten op hulp. Ja, dus het gaat niet uh, alleen om het mooie plaatje. Nee, het gaat niet alleen om het mooie plaatje. Je wordt natuurlijk vervolgens... vooral afgemeten aan hoe je met die storm omgaat. En dat is inderdaad... ook gewoon echt moeilijk werk. Want je weet niet precies waar die aan land komt... wat die gaat aanrechten, waar zich precies de problemen voordoen. Dat Amerikaanse overheidsapparaat, een enorm log apparaat. Er zijn vele honderden instanties bij betrokken... die bij zo'n storm... Uh, um, in actie moeten komen. Dat moet je allemaal als president zien te coördineren. Dus er wordt inderdaad ook een heleboel van je verwacht. Ja. Maar als je het goed doet, als dan je kan het we goed we doet je we misgaat. Als je het goed doet dan je word je verloren. Het beloond. Kist gewonnen. Dankzij een storm. Kijk, dan is het een sur oktober surprise geweest. vaak gebeurt er iets onverwachts. Voor de verkiezingen. Uh, dat is niet meestal de natuur die dat doet. Maar in dit geval zou het de natuur zijn. die uh, Obama dan aan zijn herverkiezing het helpt. Het lijkt, het lijkt noord korea uh, wel. Maar hij moet. Ja, hij in moet Duitsland Schreuder ja. heeft het zoals mij ook een keer ja, gehad. Ja, meneer vlak... Buma, u, u had dat voorbeeld ook. Ja, he? ja ik, ik, ik herinner mij dat voorbeeld nog goed. Schreuder uh, had een minder geslaagd einde. van zijn eerste periode. stond achter, ik geloof 2002, 2003 zoiets. stond achter, behoorlijk achter in de opiniepeilingen. Toen kwamen de grote regen uit de lucht. Uh, de rivier stroomde over. En uh, daar heeft hij... zich voortdurend laten zien op de plekken... waar die ramp zich deed En hij won die verkiezingen. Hm. En wat, uh, wat volgens mij... wat Max ook zegt, het, het, punt, het verschil... denk ik, hier met andere... rampen, en dat hadden ze in Duitsland ook... deze verkiezingen in Amerika zijn heel kort... na deze ramp. En dan heb je al die evaluaties... nog niet. Vaak is het zo dat... <lacht> nee. Dat, nee. Ja, maar dat is echt waar. Vaak denkt men... de eerste dagen van wat goed de president... laat zich zien... En dan later blijkt dat heel veel niet goed voorbereid was. En dat was bij Katrina zo. Want de eerste beelden waren ook van nationale rampen, we gaan doen wat we kunnen. En wellicht dat Obama, ik zeg wellicht, uh, dezelfde manier kiest als Schroeder. Met kaplaars uh, het gebied in. Dat en is En, al hopen, academy, ja, ja, en hopen dat zo snel mogelijk. Dat was de grootste fout die George Bush destijds heeft gemaakt. Die is over New Orleans heen gevlogen. En dat is een van de bekendste foto's daar zijn presidentschap. Dat hij uit het raampje zit te kijken wat daar beneden zich afgeveid speelt en vervolgens vliegt hij door naar een van de westelijke staten... waar de republikeinen in de meerderheid zijn. Uh, die ja. de stad vol zwarte en mensen, de zwarte schijnt. arme mensen... Ja. die kon zijn aandacht maar niet trekken tot nee. een week later. Ja, dat moet je natuurlijk zien te voorkomen. En Romney uh, moet hij er maar, ook heen? Maar het licht moet ook gewoon aan. Kijk, bij dit soort stormen wordt er altijd veel... de Amerikaanse infrastructuur is niet goed op stormen berekend. Ja. Heel veel elektriciteitsleidingen lopen boven de grond. Dus je hoort ook altijd naar die stormen miljoenen mensen zonder stroom. Hm. Nou, hopelijk niet al te veel Stemlokalen en mm. dat het niet al te lang duurt. Kijk, het kan gewoon ook echt... Uh, uh, logistieke problemen hebben voor het stemmen. Er wordt nu al gestemd in Amerika. 40% van de Amerikanen gaat voor verkiezingsdag naar de stembus. Obama zelf heeft al gestemd. Dat is een hele belangrijke ontwikkeling. En dat is een beetje de keerzijde. Dat kan de democraten uh, wel schade berokkenen, Want de komende dagen zal dat vervroegde stemmen uh, heel moeilijk worden. Ik bedoel, ja. Mensen hebben bovendien wel wat anders aan hun hoofd uh -huh. dan naar een stemlokaal gaan. Ja. Max? En de democraten moeten het vooral hebben van die vroege stemmers. Moet erom norm die zich nu ook laten zien in die gebieden nou, die dat, dat, hij, hij wou gisteren naar uh, Virginia dat ook getroffen zal worden door die orkaan. En daar hebben ze op het laatste moment besloten om daar niet naartoe te gaan. Want dat, dat komt ook een beetje toch ordinair over. Om dan zo'n staat binnen te komen, zo'n rally en, en, en de president op dit moment aan te vallen. Ja, dat is natuurlijk sowieso een beetje onkies. Want die president moet uh, vervolgens het land gaan redden. Dus je, je wil eigenlijk niet al te veel onaardige dingen over de president. Hij is niet naar Virginia gegaan. Hij kwam opeens neerdwarrelen in Ohio, waar zijn... Uh, kandidaat voor het vicepresidentschap uh, uh, Paul Ryan, een rally deed in een heel klein dorpje. En daarom, daar kwam opeens Romney ook bij. En die mensen waren stom verbaasd dat ze opeens ze allebei... Uh, ja. in een dorp kregen. Iemand die geen moeite heeft met nare dingen over Obama zeggen... is Donald Trump. Die blijft bezig. Laten we even naar hem luisteren. I have a deal. A deal that he can refuse. This all dates back to uh, when we were growing up together in Kenya. Yeah. And, uh... If Barack Obama... ...opens up and gives his college records and applications... We had, you know, constant run-ins on the yeah. soccer field. And, yeah. Yeah. and if he gives his passport applications and records... Uh, he, he wasn't very good and yeah, right, right. resented it. Yeah, yeah. I will give to a charity of his choice five... Million dollar. Nou, nou. Ja, dat uh, is uh, Trump. Die blijft maar hameren op de papieren van Obama die hij wil zien. En nu belooft hij dan 5 miljoen dollar als ja. hij dat doet. Is dat de nog komende zeer... dagen zal hij ook niet veel aandacht nee, krijgen. Nee, want is dat, is dat nog, iets wat, is dat nog iets wat speelt? Of is daar op nou, dit moment. Nou, dat heeft, helemaal... heeft heel even gespeeld. Niemand neemt eigenlijk Donald Trump op dit moment meer serieus. Kijk, wat hij iedere keer doet, het hele jaar door, is twijfel zaaien over de afkomst van uh, Barack Obama. Er zit een racistische ondertoon uh, onder. In deze zegt hij dit. We hebben hier een zwarte president, kan niet een echte Amerikaan zijn. Bewijs het maar eens opnieuw dat je echt Amerikaan bent. En iedereen komt hij komt met nieuwe, nieuwe vragen en twijfels. Ik denk dat hij het vooral ook doet om publiciteit voor zichzelf te trekken. De man presenteert een televisieprogramma en wil dat pluggen. Ja, en het gaat dus niet uh, om Obama. Nog even een voorspelling dan van jou. Wat gaat het worden? Nou, ik, ik denk dat Obama het weer zal winnen. Alleen al omdat de zittende president meestal wint. Bovendien, uh, ik heb zes presidenten meegemaakt... Ik vindt Obama dat Obama het ondanks de omstandigheden heel erg goed heeft gedaan, heel veel voor elkaar heeft gekregen. Dat zullen veel uh, kiezers, uh, denk ik ook veel van die sleutelkiezers swingvoters uiteindelijk ook beslissen. Als je naar de opiniepeilingen kijkt het is 50-50 zo ongeveer, nek aan nek. Maar in die sleutelstaten in die swingstaten waar het echt om draait, ligt Obama in bijna alle okay. staten voor. En hij heeft het beste apparaat om de kiezers naar de stembus te trekken. Want maar, daar dank. gaat het uit. <laughs> Max Westerman, Sibran <laughs> <Sybron laughs> Duma, Dennis van der Ven en Peggy Vrijens. Leuk dat jullie er waren. Het is tijd voor het nieuws van drie uur. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu